Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië... dreigt de olie-export naar westerse landen vandaag af te sluiten... als Gaddafi niet stopt met het geweld. Libische ambassadeurs in China en India hebben hun ontslag ingediend... uit protest tegen de manier waarop Gaddafi tegen de demonstranten optreedt. En ook de Libische vertegenwoordiger bij de Afrikaanse Unie is opgestapt.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 In India heeft de enige nog levende dader van de terreuraanslagen in Mumbai in 2008 definitief de doodstraf gekregen. Het Hoge Rechtshof in Mumbai heeft de straf van een lagere rechter bevestigd. De 22-jarige Gassab was een van de tien terroristen die ruim twee jaar geleden 166 mensen doodschoten. Op onder meer treinstations en in hotels.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 Hij verwacht dat het dodental nog verder oploopt... omdat de explosie ook veel schade heeft aangericht aan panden in de omgeving. Wie er achter de aanslag zit, is nog niet bekend. In Somalië pleegt de militante moslimbeweging Al-Shabaab... al jaren aanslagen om de regering in Mogadishu omver te werpen. De Christendemocraten van bondskanselier Merkel... hebben bij de deelstaatsverkiezingen in Hamburg een historische nederlaag geleden. De CDU kreeg iets meer dan 20 procent van de stemmen en is daarmee gehalveerd.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 Ook morgen is het nog zonnig, woensdag en de dagen daarna regen en mogelijk sneeuw. ANWB Verkeersinformatie. Dankzij de voorjaarsvakantie staan er minder files. Wat opvalt is langzaam rijdend verkeer op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard 8 kilometer. En ook op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse 6 kilometer. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en de Hagestein 6 kilometer... Het komt door een kapotte camera en daardoor is de spitstrook daar dicht. Op de A73 tenslotte bracht Nijmegen tussen knopend Neerbos en knopend Ewijks... staat drie kilometer door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. Er zijn weer goeie deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en zes maanden 50% korting... op een twee jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt een goedbon van 100 euro voor handige extra's.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 Kijk voor uw nieuwe partner op puzzel.nl. Het NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het leek dan toch nog goed te komen... met het terugbetalen door IJsland van IceSafe-geld. Maar de IJslandse president gooit op het allerlaatste moment roet in het eten. We bellen met Amstelveen, een van de gemeenten... die nog geld van IJsland hoopt te krijgen. De verantwoordelijk wethouder stapt zo in het vliegtuig richting Reykjavik. En Libië lijkt regelrecht op een gewelddadige opstand af te stevenen. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Uh, alle beelden wijzen erop. Uh, Opstand in Libië breidt zich namelijk steeds verder uit. Er wordt ook in de hoofdstad Tripoli gevochten... tussen voor- en tegenstanders van kolonel Gaddafi en zijn regime. Het klonk daar zo afgelopen nacht.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 Human Rights Watch heeft van artsen ter plekke gehoord dat er tenminste 230 doden zijn gevallen. Nu hebben we contact met de Nederlandse ambassadeur in Libië, Gerard Steegs. Minister Steegs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u gemerkt van de onrust van het protest in Tripoli?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 Sorry? Was dat nog wel veilig dan om dat te doen? Um, de stad is overdag, en dat is uh, eigenlijk ook zelfs in uh, Bengali het, het geval geweest, overdag redelijk rustig. Dus uh, ik heb uh, wel goed gekeken natuurlijk of er uh, verder geen uh, bledselen waren. Maar dat was op zich uh, veilig. En we reden ook met twee auto's samen, dus uh, ik heb dat ook niet uh, alleen gedaan. Ja. Um, maar uh, ook om de hoek van de ambassade is een politiebureau. Daar staan twee uitgebrande politieauto's voor. Uh, voor de ambassade zijn er ook sporen van uh, geweld van de afgelopen nacht. Kortom, het is inderdaad uh, niet uh, erg uh, vrolijk geweest de afgelopen tijd. Heeft u nog een verklaring voor dat het nu toch van het oosten naar het westen naar Tripoli um, zich verplaatst, dat verzet? Um, ik vind het moeilijk om te zeggen wat nou de aard van het verzet hier is. En of het uh, hetzelfde is als in het oosten. Maar zeker is dat er hier uh, anti-regime uh, demonstraties en protesten zijn geweest. Zeker is dat daarbij geschoten is. Zeker is ook dat er politiebureaus in de brand gestoken zijn. Dat er barricades zijn opgericht die ondertussen weer... Uh, zijn uh, verwijderd uh, grotendeels. Zeker is ook dat er inderdaad, zoals u net al hoorde van de BBC, uh, dat er rookpluimen zijn in de oude stad. Um, en dat alle portretten en uh, herinneringen aan 40 jaar uh, regime uh, aan diggelen geslagen zijn uh, rond het groene plein, het centrale plein in Tripoli. Ja, de, het nieuws maakt een beetje een omweg. Hier komen berichten vanuit Zuid-Korea dat een bouwplaats van Zuid-Koreanen is aangevallen door gewapende Libiërs. Uh, Kunt u kun dat bevestigen? Um, dat kan ik niet bevestigen. Ik weet wel van EU-collega's uh, dat... Er uh, kampen van buitenlandse bedrijven zijn aangevallen. Maar dat is weer een ander fenomeen. Er ontstaat toch een soort van, van uh, uh, ja, wetteloze omstandigheid hier. En in die uh, omgeving zijn er ook criminele elementen die hun kans schoonzien. En dus dit soort van plunderacties ondernemen. Uh, dat is weer wat anders dan zeg maar, het anti-regime protest uh, waar de meeste aandacht naar uitgaat. Heeft u enige idee hoe dit gaat aflopen? Nee, daar heb ik uh, geen idee van. Ik... Uh... Ik rapporteer ook uh, deze zaken aan mijn minister en uh, hij zal ook proberen daar uh, met zijn collega's in de Europese Unie uh, een, een assessment van te maken. Um, het is niet aan mij op dit moment om uh, te gaan inschatten waar het allemaal zal uitkomen. Dank dat u ons even te woord wilde staan in ieder geval. Vanuit Tripoli, Gerard Sterks, nee? Nederlands ambassadeur in Libië. Dan gaan we naar iSafe, want Nederland kan voorlopig nog wel even fluiten naar dat geld uit IJsland. President Grimson van IJsland heeft voor de tweede keer geweigerd het akkoord te ondertekenen over de terugbetaling van de iSafe-schulden aan Nederland. Hij wil dat er opnieuw een referendum over wordt gehouden. iSafe ging in oktober 2008 failliet en Nederland moet uiteindelijk 1,3 miljard euro nog terugkrijgen. Dat praten we over met onze correspondent, Rolien Kreton. Rolien, ja, dat besluit van Grimson, we spraken hier vorige week ook, komt wel als een verrassing. Ja, dit... Grote verrassing. Kijk, dit duurt natuurlijk al heel erg lang. Onderhandelingen zijn nu uh, bijna twee jaar uh, aan de gang. Steeds weer lijkt het erop alsof er dan een afspraak ligt. En dan gaat het toch weer mis, omdat een meerderheid van het IJslandse parlement tegenstemt of omdat Nederland en Groot-Brittannië er niet mee eens zijn. Nu was het voor de eerste keer dat er eindelijk een ruime meerderheid in het IJslandse parlement uh, dit, deze afspraak goedkeurde. Uh, dus iedereen dacht ook dat de president dit goed zou keuren. Uh, bovendien is het uh, verrassend omdat dit een goede afspraak is voor IJsland. Kijk, die terugbetaling wordt over 30 jaar uitgespreid. Uh, ze betalen 3% rente. Dat is uh, veel lager dan aanvankelijk werd uh, gevraagd door Nederland en Groot-Brittannië. Dus dit is gewoon een veel beter akkoord dan een jaar geleden. Er is niets meer uit te halen. Maar ja, de president trekt zich daar niets van aan en weigert zijn handtekening te zetten. Ja, en dat is dan voor de tweede keer dat Grimson dat weigert. Um, op zich is het opmerkelijk, want uh, het parlement is voor... het parlement is gekozen door het volk... en toch negeert Grimson dan de wens van het parlement. Waarom doet hij dat? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, de president zegt... dit is zo'n belangrijke kwestie... dat het volk, het IJslandse volk het laatste woord moet hebben. Daarom wil hij een referendum uitschrijven... omdat hij vindt dat de IJslanders hierover mogen beslissen. En de president heeft in IJsland niet, niet veel macht... maar hij heeft wel het recht om uh, in dit soort situaties een referendum uit te schrijven. En hij heeft zich duidelijk laten leiden door de tegenstanders. Uh, ook dit keer waren er namelijk uh, duizenden mensen... die uit protest een petitie ondertekenen. Uh, 40.000, minder dan de vorige keer... maar wel een zesde deel van de kiezers. Uh, die tegenstanders die hebben geprobeerd om de president te overtuigen... om dat akkoord niet te tekenen. En daarin uh, zijn ze geslaagd. Hmm. Um, wat... Ook kan meespelen is dat de president overmoedig uh, is geworden. Kijk, als je het uh, bekijkt vanuit de situatie van de IJslanders, heeft die president natuurlijk de eerste keer heel veel succes gehad. Uh... ...door het weigeren van het akkoord. Er lag een afspraak uh, uh, waarbij een kleine meerderheid van het IJslandse parlement uh, een jaar geleden uh, die afspraak goedkeurde. Toen kwam de president, die blokkeerde die afspraak. Daarna kwamen er veel betere voorwaarden voor IJsland. Dus dat werd door de IJslanders toegejuicht. Hij werd een grote held en ja, denk nu, dat gaan we nog een keer proberen. Ja. Maar goed, heel veel aandacht, dus veel handtekeningen voor die actie dan bij de bevolking. De zesde deel, zeg je net, is daarmee ook aan te nemen dat... en de tegenstanders komen altijd bij een referendum... dat dat referendum kans van slagen heeft. Ja, dat, dat ze is, tegen zullen zijn. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, mensen zijn verdeeld over ISAFE. Er zijn mensen die hier zo snel mogelijk een punt achter willen zetten... bang zijn voor de gevolgen. En er zijn mensen die vinden dat uh, de IJslandse overheid niet verantwoordelijkheid is voor de terugbetaling uh, aan Nederland en Groot-Brittannië. Die vinden dat die verantwoordelijkheid ligt bij ja, roekeloze investeerders en particuliere banken. Nou, het is moeilijk om daar geld van terug te krijgen, want die banken in IJsland, die zijn allemaal omgevallen. Maar goed, um, die zijn om die reden uh, uh, tegen het ISAFE-akkoord. Uh, maar het risico bestaat natuurlijk wel dat de meerderheid tegenstemt, ook omdat je ziet dat bij dit soort referenda... Ja, allerlei andere factoren gaan meespelen. Uh, dat zag je ook de vorige keer. Mensen stemmen tegen niet alleen omdat ze het niet eens zijn met ISAFE. Maar ook omdat ze geen lid willen worden van de Europese Unie. En omdat ze ontevreden zijn met de regering. Dus het gevaar is dat uh, mensen om allerlei andere redenen uh, tegen gaan stemmen. Olinke over de IJslandse kant van de zaak. Nou, ook maar eens even naar de Nederlandse dan. Want er zijn nog steeds verschillende gemeenten in Nederland... die op hun geld wachten. Geld uit IJsland gaat om eh, tientallen miljoenen euro's. En om dat nou zo snel mogelijk terug te krijgen... reizen vier gedupeerde gemeenten en de provincie Noord-Holland naar IJsland. Om daar morgen de rechtszaak bij te wonen... over de verdwenen landsbankiemiljoenen. We spreken met een van hen, Herbert Raad... wethouder Financiën in de gemeente Amstelveen. Stapt zo het vliegtuig in. Meneer Raad, nog even goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen wat voor rechtszaak dat is? Ja, dat is een uh, rechtszaak uh, over de vordering die wij hebben ingediend. De curatoren hebben daarvan gezegd dat wij preferent zijn. En nu zijn er andere schuldeisers, waaronder hedge funds, uh, ja, die zeggen van... Uh, ja, dat willen we niet. Dus uh, daar gaat die rechtszaak over. Het gaat erover wie het eerst zijn geld krijgt. Zo is het. Ja. Heeft u kans verslagen? Nou, onze advocaten hebben gezegd, uh, wij denken van wel. Uh, ja, dat zeggen advocaten meestal volgens mij. Dat we altijd. Ja. Ja. Terugkrijgen. Dus we moeten het allemaal afwachten. Ze hebben wel gezegd: het is van belang dat jullie daarbij zijn. Want we denken dat dat uh, nou ja, bij kan dragen. Dus vandaar dat we daarheen gaan. Hoeveel krijgt u nog? Amstelveen zit erin voor 15 miljoen euro. Oh, dat is ook niet uh, misselijk, meneer Raad. Nee, zeg, heeft, heeft het iets te maken met de weigering ook nu van de president en het referendum dat er dus nog aan gaat komen? Nou, wat ik ervan begrepen heb, zijn een beetje twee verschillende zaken. Uh, toen de tijd toen die banken daar omvielen, dat uh, is natuurlijk al een aantal jaar geleden. Uh, toen hadden zij een zogenaamd omslagstelsel, Omdat al die banken omvielen kon niemand voor elkaar uh, nou ja, die, die schulden oppakken. Vervolgens kon uh, de overheid kon dat ook niet in IJsland. Ja, en toen heeft de Nederlandse overheid en, uh, uh, ja, die, heeft toen, zeg maar, die rekening opgepakt. En nu willen, ze die, uh, nu willen ze dat geld terug hebben van die IJslandse overheid. Daar gaat die zaak over. En onze vordering gaat eigenlijk, ja, wat, wat zit er nog in die bank qua bezittingen? Ja. Ik neem aan dat u, net als vele andere gemeenten, dat geld goed kunt gebruiken. Want de meeste gemeenten moeten bezuinigen. En volgens mij uw gemeente ook, Amstelveen. Ja, echt heel fors. Uh, we hebben natuurlijk rijksbezuinigingen. Maar ook uh, alle, alle grondontwikkeling. Dus bouwen van woningen, kantoren. Dat is toch vaak de kurk waar, waar, waar, waar gemeenten al uh, nou ja, aardige dingen doen voor de, voor, voor, voor, voor de burgers. Of het nou gaat om scholenbouw en andere zaken. Ja, Dus, dus wij, wij, zitten, wij kunnen het heel goed gebruiken. Ik, uh, ik hoop dat we dat deze periode nog terugkrijgen, maar ik, ik, ik vrees dat het wel langer zal duren. Nou, dan gaat u weer naar IJsland toe, dat ja. kost ook weer een ticket. Want heeft dat zin dat u daar iets, iets gaat zeggen? Ja, dat, dat, dat dacht ik zelf dus ook. Dus ik ben naar de gemeenteraad gegaan en, en die brief van de, van de advocaten voorgelegd aan de hele gemeenteraad. In gezegd van, kijk, uh, zij adviseren ons nu om daarbij te zijn. Uh, gemeenteraad zegt het maar, want het kost inderdaad ook weer een paar duizend euro. Uh, uh, zegt u maar of ik, uh, of ik moet gaan of niet. Want ik wil niet achteraf het verwijt krijgen van nou, was daar dan even, had daar een paar duizend uh, euro ingestoken. En was daar heen gegaan, ja. want nu zijn we ons geld kwijt. Dus ja, het uh, kost inderdaad nu weer geld. Maar ik, ik wil ook niet het risico lopen dat we achteraf denken van nou, stom, stom, stom, waren we daar maar heen Maar we moeten niet verwachten dat u met 15 miljoen euro op zak terugkomt. Nou, het zou natuurlijk het mooiste moment zijn van zo'n politicus, ja. hè? dat je dan op schiphol aankomt. Met een koffertje boven uw hoofd. Een koffer boven me. Ja. Om zoveel blij de vlag uit. Maar dat zit er niet in. Ik denk het niet, nee. Goed. Uh, nou, uitspraak geloof ik in mei hè, van deze rechtszaak. Ja. Nou, daar moet u blijven hopen. Meneer Raad, dan toch een goede reis. Ja, dank u vriendelijk. Dank u. Zo dadelijk, even naar Duitsland. Een klap voor de CDU van Merkel, weet u wel. In de deelstraat Hamburg. Dat vinden ze ook in Berlijn zorgelijk. Hoort u zo meer over. Eerst naar Edwin de Hart. Hoe is het op de weg, Edwin? Nou, 76 kilometer uh, file in totaal op dit moment. De helft minder dan gebruikelijk is. Dat komt doordat het noorden en het midden van het land uh, vakantie viert. Wel op de A2 Den Bosch richting Amsterdam langzaam rijden... tussen Nieuwegein en Maarse, 6 kilometer. A9 Diemen-Amstelveen tussen Gaasperplas en Knoop het Holendrecht... 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien voor half negen. Het is licht en dus kan Joris van der Kerkhoff wat zien om zich heen. Hij staat in de buurt van Rauwveen, In de buurt ook van het Kanaal, denk ik, Joris. En is daar dan verder nog iets te zien? Daar is een Rijger te zien die over het kanaal uh, aan het vliegen is. En uh, daar zijn in de gedachten uh, van, de, van meneer Maniputi: komt hier nog een, uh, een schip voorbij met turfstekers? Turfstekers, dat, dat, dat klopt, uh, van de heer Hubels en van meneer Boy. En dat heb je nog mee kunnen maken. En, en dan uh, ziet u ze hier voorbij gaan met het schip. En dan ziet u ze zo met zo'n stok, stok zo. Ja, met een stok wordt de vrouw, die wordt de stok, uh, die drukt dan bewijs van spreken. En, en de man, die, die trok dan vooraan met een touw en sleept dan het de, de, de schip deze kant op. Ja, dan gaan we van het kanaal de andere kant op draaien en dan zien we daar de zon. En voor die zon staat een bord, hier was kamp Conrad. Uh, kamp Conrad is in, meneer Huisman, u, bent, u was van de historische vereniging... hier in Rauveen, uh, in de jaren 30 uh, begonnen? Ja, nou, het is eigenlijk uh, begonnen met de, met de ruilverkaveling. En de ruilverkaveling is, uh, denk ik, zo'n beetje in, ja, 19, uh, in de crisisjaren... is men daarmee begonnen. Toen heeft de kamp aan de andere kant van het Kanaal gestaan... En in 1940 heeft men een nieuw kamp gebouwd. Een aannemer uit uh, Friese Veen heeft dat eigenlijk allemaal uh, geregeld. En die kampen die zijn toen, uh, nou, toen de oorlog begon, zijn die kampen uh, leeggeraakt. Uh, de Duitsers hebben daar gebruik van gemaakt. Eigenlijk zou je zeggen, als wij geen ruifelijke gehad hadden, hadden wij geen kampen. En dan was die hele holocaust, of de voorportaal van die holocaust, was ook niet begonnen. Nee, die is hier uiteindelijk wel begonnen. In 1942 zijn mensen vanuit hier doorgevoerd. In 1941 zijn ze vanuit Amsterdam. De Joden zijn naar de werkkampen gebracht, met name de jongeren... En vanuit de Muiderpoort in Amsterdam zijn ze hier naartoe gebracht... in het kader van, uh, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Jullie gaan uh, naar het platteland toe en uh, daar uh, is werk voor jullie. En ze hebben uh, dus hier ook gewerkt in het veld om werkzaamheden... die de ruilverkaveling nog niet afgerond heeft, afgerond heeft om die, uh, die af te maken. En ze gingen eigenlijk elke dag aan het werk... En eigenlijk werd hem gezegd, nou, jullie zitten hier prima... jullie zijn een onderdeel van de voedselvoorziening... en uh, dat is gewoon, uh, jullie korsje is hier geregeld uh, tijdens de hele oorlog. Tot wanneer? 3 oktober 1942. Toen uh, is er van Hoogrand, uh, uh, Reuter en, uh, en anderen waren daarbij betrokken. Toen hebben ze vrijwel in ene nacht ze al die kampen ontruimd... en alles is gedeporteerd naar Westerbork... Toen is het een tijd uh, leeg uh, geweest. Uh, na de oorlog kwamen de NSB'ers. En wanneer kwam u? We zijn hier, uh, vijf ver zijn we hier gekomen. Op kamp Conrad. Met nog uh, 23 andere gezinnen. En als u, van het is nu een, een weiland met alleen maar een bordje. Hier was kamp Conrad. Als u nu naar het weiland kijkt, ziet u dan waar u woonde? Ja, dat klopt. Als ik zo zie, dan is hier uh, zo weer dit ingang. Dan heb je de barak, uh, barak A. Aan de andere kant is barak B en daartussen is de, de kerk. barak van de kerk en de kantine. En dan volgt de barak C en aan deze kant weer barak D. En de barak die nu gevonden is, die opgebouwd is ergens anders hier in de uh, omgeving, die zou waar zijn geweest? Hebt u daarin gewoond, denkt u? Uh, ik ja, ik heb uh, er gewoond hier. Ja, neem in die Barak die weer gevonden is. Die Barak die weer gevonden is, nee, daar heb ik niet in gewoond. Helaas niet. Maar ik ben, uh, ik ben wel van mening dat uh, gelukkig dat er nog een deel van gevonden is. om als een bij wijze van spreken als een ontvangskamer. voor straks dat wij het uh, monument hier, om, om verder te gaan dus. gaan ja, want, plaatsen. Want dat, we gaan zo uh, weer naar, naar de Barak toe. Dat zou u beiden wel willen dat als de Barak ook hier vandaan komt, dat die hier staat en dat er hier een monument komt. Ja. Ja, kijk, eigenlijk is dat een droom of een verbeelding. Maar kijk, stel je dus voor dat zo'n barak weer... Uh, dat hier op de plek weer uh, één of twee barakken zouden komen. Ja, dat, dan moet er heel veel gehandeld worden, want... Uh... Ja, de grond is in bezit van, uh, van agrariërs enzovoort. Ah ja, maar het gaat om de verbeelding. En u hoopt dat die dus hier dan uh, komt te staan. En daar uh, dus hier een monument voor u. Uh, dat u hier op jaren hebt gewoond als, uh, als, als Molukkers. Maar ook een monumenten aan de herinnering uh, van de Tweede Wereldoorlog. Hier in het groen. Ja, het is nu een, uh, een weiland. We gaan naar een ander weiland toe waar de barak uh, staat. Oké. Okay. Okay daar gaat Joris van der Kerkhoff met zijn gasten naartoe. En hopelijk kunnen ze al door die barak lopen. U hoort hem later deze uitzending weer. Het is bijna half negen. We gaan door naar Duitsland. Een dramatische verkiezingsuitslag namelijk gisteren... in de Duitse deelstaat Hamburg voor de CDU. Partij van Bondskanselier Merkel verloor de helft van de zetels. En de SPD haalde een absolute meerderheid in Hamburg. Het is maar een kleine deelstaat. Maar het is van zeven waar dit jaar verkiezingen zijn. Dus heel Duitsland keek gisteravond mee. Olaf Scholz heet de grote winnaar. De SPD-kandidaat kan burgemeester worden en kan zelfs met absolute meerderheid regeren. Viele burgeren en burger hebben ons en hebben ook mij hun vertrouwen geschenkt. Dat neem ik zeer ernst. En ik wil aan deze stelle uitdrukkelijk zeggen: Ihre erwartungen werden niet werden. We werden dat, wat we voor de Wahl gezegd hebben, ook hinterher doen. Dat is typisch Hamburgs. Bij zo'n monsterzegen toch nuchter en zakelijk blijven en nog maar eens herhalen dat je je aan alle beloftes wil houden. Scholz was minister van Sociale Zaken in de eerste regering van Angela Merkel... toen ze met de Sociaaldemocraten regeerde. Daarna keerde hij terug naar de stad van zijn jeugd om er burgemeester te worden... en hij is al er snel erg populair geworden. Maar heel moeilijk was dat misschien niet. De zittende burgemeester, Christendemocraat Christoph Aalhaus... daar wilden de hamburgers zo snel mogelijk van af. Zijn partij verloor gisteren de helft van de zetels. En dat doet pijn. Deze stunde is voor de Hamburger CDU schmerzhaft. Sie Reist ons in een stunde der raadloosheid. De verkiezingen gingen dus vooral over wie er burgemeester van Hamburg mocht worden. Het zegt weinig over de landelijke politiek in Duitsland. Vooral de verliezer probeert dat te benadrukken. Van bondskanselier Merkel, zoals gebruikelijk, geen reactie op de uitslagenavond. Maar een van haar staatssecretarissen, Eckart van Kleden besefte dat het vooral over plaatselijke politiek ging. Also in de taart is het een schwerer Schlag ins Kontor kantoor voor de CDU in Hamburg. Ik geloof dat vooral Hamburger themen den aanslag gegeven hebben, die bijzondere situatie door het Ausscheiden. Maar de sociaal-democraten kunnen het natuurlijk niet laten in deze grote sprong voorwaarts een landelijk trend te zien. Hamburg is de eerste van zeven deelstaatverkiezingen dit jaar. En de eerste klap is een daalder waard voor SPD-voorzitter Ziekmar Gabriel. Met de SPD werden regeringen gebild die even anders handelen als die actuele Bundesregierung. Dat zijn een hele rij van wahlen. En ik geloof dat het is een grote rückenwind om het zo te maken als Scholz en die Hamburger Sociaaldemocraten. En er is nog een winnaar, de liberale FDP, die het in de landelijke peilingen erg slecht doet. Er waren al samenzweringen in de partij om de leider Guido Westerwelle af te zetten. Wacht nou eerst maar even op de eerste deelstaatverkiezingen, zeiden zijn aanhangers. En zie daar, de FDP komt in Hamburg voor het eerst na zeven jaar weer boven de kiesdrempel uit. Zit daarmee weer in alle Duitse deelstaatparlementen. Een hele geruststelling voor Westerwelle. Dat is een aftakt naar Maas voor een bedeutendes waaljaar en de nieuwe burgemeester kan zich nu gaan bewijzen. Natuurlijk in de grootste havenstad van Duitsland, maar Olaf Scholz zou best eens een serieuze kandidaat voor het kanselierschap kunnen worden. De SPD kan wel een winnaar gebruiken. Ik geloof hij zich zich maar daarover dat hij burgemeester is en hij is op de bundespolitiek een groot gewicht. Een zwaar gewicht, zegt partijvoorzitter Gabriel, net als hij zelf natuurlijk, maar de Duitse politiek moet Hamburg en Scholz goed in de gaten blijven houden. Een bijdrage was dat van correspondent Wouter Meijer. Meer over de verkiezingen vindt u op onze website, nos.nl. Niet de oorlog steunen, maar de vrede. Kies Partij voor de Dieren. Beste deelnemer van de Bank Giro Loterij, bedankt. Dankzij uw deelname steunt de Bank Giro Loterij dit jaar ruim 50 culturele instellingen met 60 miljoen euro.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 Partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Radio 1. Het NOS-journaal. Onrust in Libië bereikt ook Tripoli. En laatste dader aanslagen Mumbai krijgt doodstraf. Goedemorgen, bijna half negen. Mijn naam is Dorot Meegens. Niet Gaddafi zelf, maar zijn zoon Seif heeft gereageerd op de onrust in Libië. Namens zijn vader zei hij dat het Libische leger achter Gaddafi staat en zal vechten tot de laatste man. Hij benadrukte dat het leger anders is dan dat van Egypte en Tunesië. Daar kozen de militairen namelijk de kant van de betogers, zegt Gaddafi's zoon. Libië de protesten hebben gisteravond voor het eerst ook de hoofdstad Tripoli bereikt. Daar werd geschoten en de politie zette traangas in. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden zijn gevallen. Onder de doden zijn vrienden van deze Libiër die nu in Nederland woont. Last night uh, we lost three friends together. They are three members of uh, one family. So they was killed uh, in the street.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 De enige nog levende dader van de terreuraanslagen in Mumbai in 2008... is uh, definitief ter dood veroordeeld. Het hooggerechtshof in India heeft de straf van een lagere rechter bevestigd. De 22-jarige Kasab was een van de tien terroristen... die ruim twee jaar geleden 166 mensen doodschoten... op onder meer treinstations en in hotels. Hij is opgepakt omdat op beelden van bewakingscamera's te zien was... hoe hij met een kalasjnikov op een treinstation liep... De andere negen terroristen zijn door de politie ter plekke doodgeschoten. De Belgische minister Onkelings wil militairen inzetten bij de beveiliging van de metro in Brussel. Aanleiding is een vechtpartij tussen een bestuurder van de metro en een passagier. Met een staking vroeg het personeel vervolgens meer aandacht voor hun veiligheid. En dat lijkt nu dus resultaten hebben gehad. Onkelings heeft gevraagd direct te onderzoeken of het inzetten van militairen mogelijk is. Ze zijn démilitarisés, dus het zijn niet militairen en tantôtels, maar het zijn agents de sécurité. Niet van het privé, maar van het service. Ze zullen in costume, très visible, en vieren alle agents de sécurité uit Brussel. En we hebben ervoor. Vrijdag praat de Belgische ministerraad over het plan om zo'n 100 militairen als beveiligers in te zetten. De directie van de metro is positief over het voorstel. De socialistische soldatenvakbond is minder enthousiast. Militairen zijn niet automatisch goede beveiligers, zegt de bond. Bij een trainingskamp van de politie in de Somalische hoofdstad Mogadishu... is een bomauto ontploft. Zeker tien doden zijn er en verwacht wordt dat dit aantal nog oploopt. Volgens de politie reed de auto met grote snelheid naar het kamp... en liet de zelfmoordterrorist de wagen daarna ontploffen. Wie er achter de aanslag zit, is niet bekend. In Somalië pleegt de militante moslimbeweging Al-Shabaab al jaren aanslagen... in een poging om de regering in Mogadishu omver te werpen. Als je van nog meer muziek houdt... Marstein en 3FM, Serious Radio, check this out, rock and roll. Oh. Nee, wees gerust, uw radio is niet van slag. Dit is nog steeds Radio 1, uh, maar zo klonk Arbeidsvitamine de afgelopen jaren. Op de jongste zender van Nederland, 3FM, over arbeidsvitamine gaat het nu. Het langslopende radioprogramma ter wereld heeft namelijk... inmiddels verschillende stations versleten en viert deze week zijn 65e verjaardag. Maar van met pensioen gaan is nog geen sprake. Tegenwoordig is het nog te horen op Radio 5 Nostalgia. En daar wordt de verjaardag uitgebreid gevierd, zegt presentator Jan Steeman.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 Het is koud buiten, maar op de meeste plaatsen wel vrij zonnig. Alleen in het zuiden komt er nog bewolking voor. De temperatuur ligt momenteel tussen 0 graden in Zeeland en min 6 in het oosten van Groningen en Drenthe. Maar vanmiddag loopt de temperatuur op naar 0 tot 5 graden. Het blijft vanmiddag vrij zonnig en ook in het zuiden breekt de zon door. Er staat nog steeds een aanhoudende oostenwind in Nederland... en het wordt veroorzaakt door een groot hoge drukgebied in Scandinavië... en door die oostenwind is het dus ook koud in Nederland. Vannacht is het overwegend helder en koelt het weer flink af... met minima tussen min 7 en min 1. Morgen verandert te weinig, het blijft vrij zonnig en droog... maar het wordt wel een graadje kouder dan vandaag. Vanaf morgen gaat het weer iets veranderen. Storingen vanaf de Atlantische Oceaan proberen de koude lucht weg te duwen... en dat gaat waarschijnlijk eerst nog gepaard met winterse neerslag. Maar het wordt later deze week wel iets zachter dan vandaag en morgen. ANWB Verkeersinformatie... In de spits staan minder files. Het is goed te merken dat veel mensen vrij zijn. Wat opvalt is de A9, Diemen-Amstelveen... tussen Knoopend Diemen en Kloopend Holendrecht. Vijf kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12, Utrecht-Den Haag. Langzaam rijdend verkeer... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Vier kilometer. En de A58, Bergen-Op-Zoom richting Breda... tussen Rukven en Etteleur. Vijf kilometer door een ongeluk. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen...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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vooral het laatste nieuws over Libië. Ik zou zeggen, blijft u luisteren. Kunt ook even naar onze website nos.nl. Nog uh, anderhalve week, dan mogen we gaan kiezen voor de provinciale staten. Volgende week woensdag is dat. En tot die tijd voeren we iedere ochtend een gesprek... met een lijsttrekker van een van de politieke partijen voor de Eerste Kamer. Vandaag is dat met Marleen Bart van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Bart, goedemorgen. Goedemorgen. verkiezingsleus van uw partij is Het moet eerlijker... Ja. Nou, daar valt niet over te discussiëren. Daar is iedereen mee eens. Er kan toch niemand tegen zijn? Um, nou, wij vinden dat het kabinet daar niet heel erg voor is. Uh, wij hebben deze leuze gekozen omdat wij in het regeerakkoord hebben gezien dat het kabinet de rekening van de crisis niet eerlijk verdeelt over de mensen in Nederland. En dat is de reden waarom we voor die leus gekozen hebben. Uh, er zitten financiële voordeeltjes in dat regeerakkoord voor mensen die het toch al heel goed hebben. En bijvoorbeeld leraren, vuilsophalers, uh, politieagenten die uh, moeten betalen. Zij worden geconfronteerd met een forse verhoging van hun lasten om uh, ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën weer op orde komen. Nou dat laatste dat vinden wij ook. Dat is belangrijk dat het gebeurt. Maar wij Vinden wel dat daarbij de zwaarste de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Nou gaat het in de peilingen best aardig hè, voor de oppositie. Volgens uh, een peiling van Sinovet, een bureau, van afgelopen vrijdag... kregen uh, de coalitiepartijen met de PVV geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ik kan me voorstellen dat uh, het zoet van de overwinning... al te proeven is voor u, mevrouw Bart. Nou, ik ben nog niet zover. Het zou natuurlijk geweldig zijn... Uh, als, de, als we dat resultaat volgende week inderdaad bereiken. Maar wij houden niet op uh, de komende anderhalve week met heel hard te werken... om uh, de Nederlandse bevolking te laten zien dat het ook anders en eerlijker kan. Mm, zou het ook goed zijn voor de Nederlandse samenleving, vraag ik mij af, omdat um, als dit kabinet geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer, heel veel plannen niet door kunnen gaan en er dan toch misschien een probleem met de regeerbaarheid van het kabinet ontstaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vraag me af. Hè, neem nou bijvoorbeeld uh, de bezuiniging op het passend onderwijs, hè, onderwijs aan kinderen met een handicap. Uh, daar zet het kabinet echt ongehoord zwaar het mes in en doet dat bovendien ook nog heel snel, met ingang van komend schooljaar al. Dat zorgt ervoor dat heel veel kinderen niet meer de ondersteuning in het onderwijs krijgen waar ze wel, die ze wel nodig hebben. Het betekent dat in het gewone onderwijs de klassen voller worden en dat er meer kinderen met leerproblemen in die klas blijven. Dus de werkdruk van leraren neemt daar enorm door toe en de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen met een handicap gaat achteruit. Ja, dus daar gaan u niet aan meewerken? Zeg ik. Daar gaan wij absoluut niet aan meewerken. Nee, dat is een van de voorstellen waarvoor wij in de Eerste Kamer echt klaarstaan straks om dat tegen te houden. Maar dat is toch niet de rol van de Eerste Kamer? Uit gewoon terecht, hè? Laten we ik maar even omschrijven, want u bent er in principe voor het toetsen van de kwaliteit van wetten en procedures. U mag niet, of dat is in ieder geval afgesproken, onderling politiek stemmen. Um, nou ja, dat beeld dat wordt um, van sommige kanten neergezet. Maar dat klopt echt niet. He, wij beoordelen straks wetten in de Eerste Kamer aan de hand van twee vragen. De eerste is. Kan dit wetsvoorstel? En dan kijk je naar internationale verdragen, de grondwet. Eh, levert dit wetsvoorstel niet te veel overbodige bureaucratie op? Mm -hmm. Strijdt het niet met regels elders? Maar de tweede vraag die je je natuurlijk stelt als je daar zit, want ik zit daar straks wel namens de Partij van de Arbeid, is mag dit wetsvoorstel? En die vraag beantwoord je aan de hand van je eigen politieke idealen en je eigen politieke waarden. Mm. En de rekening van de crisis presenteren aan kinderen met een handicap, die er werkelijk helemaal niets aan kunnen doen dat deze crisis is ontstaan, dat druist zo dwars tegen die sociaal-democratische waarden in... dat de Partij van de Arbeid daar straks tegen zal stemmen. Ja, dat hebben maar... we in de Tweede Kamer ook gedaan, dat zullen we in de Eerste Kamer ook doen. Maar komt er dan in de Eerste Kamer ook een derde vraag bij dan voor u, mevrouw Bart? En is het die derde vraag, hoe kan ik zoveel mogelijk de regeringscoalitie dwarszitten? zitten? Nee, die vraag, uh, daar gaat het ons niet om. Het gaat ons echt om de inhoud. Uh, het dwars zitten van het kabinet, dat vind ik binnenhofgedoe. Deze verkiezingen gaan over de toekomst van Nederland. U doet en niet zit aan daar... Bedoel? Ik zit daar niet uh, om uh, allerlei politieke uh, opzetjes te maken. Ik zit daar om de belangen van Nederland goed in de gaten te houden. En wij vinden het niet in het belang van Nederland... dat bijvoorbeeld kinderen met een handicap zo zwaar achteruit moeten... in de kwaliteit van hun onderwijs. Ja, u, u, u komt steeds op die kinderen met die handicap terug. Ja. Uh, dat, dat, dat is klinkt... ook heel erg. Ja, dat is heel erg, maar uh, er moet wel bezuinigd worden. Daar zal ja. iemand moeten betalen. Nou ja, kijk, wat wij dus zien is dat het kabinet wel geld heeft... om prestatiebeloning in het onderwijs... in. Er is werkelijk geen leraar die je daar blij mee maakt. Want als je aan leraren vraagt, wat heb jij nodig om jouw vak aantrekkelijker te maken, dan zeggen leraren over het algemeen als eerste doe de werkdruk omlaag. Wij zien nu een kabinet dat dus de werkdruk verhoogt door die enorme bezuiniging en tegelijkertijd heeft men wel geld voor prestatiebeloning, waar menig leraar zich van afvraagt, wat moet ik daar precies mee? He, dus dit kabinet is niet alleen bezig met bezuinigen, dit kabinet maakt ook gewoon echt verkeerde keuzes. Ja, en u heeft gezegd eerder dat de keuzes van dit kabinet er bij ons in de Eerste Kamer niet doorkomen. Ons is dan de PvdA, onder ja, andere. U ja. zou nog verder kunnen gaan. Jolande de Stap van GroenLinks heeft gezegd... als er geen meerderheid komt... dan uh, zouden er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Zou, zou u zich daarachter kunnen scharen? Ja, eerlijk gezegd, uh, daar gaan wij niet over. Hè. Uh, ik ben straks lid van de Eerste Kamer. En ik vind wel dat wij als Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer... pal moeten staan voor een eerlijkere verdeling van de crisis in Nederland. Mm -hmm. En als het kabinet... Uh, als wij straks een meerderheid houden in de Eerste Kamer, he, want die hebben we nu al met die partijen. Als we die straks houden op 2 maart, uh, dan gaan wij het, het kabinet met een aantal maatregelen die wij niet sociaal vinden heel moeilijk maken. Ja, oké, okay, maar, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om te zeggen: um, nieuwe verkiezingen zijn wenselijk. Want er ja. ontstaat een totaal nieuwe politieke situatie. Nou ja, kijk, als het kabinet op grond van de uitslag voor de Eerste Kamer zelf besluit uh, om zichzelf uit zijn lijden te verlossen, dan houden wij ze niet tegen. Maar de Eerste Kamer stuurt geen kabinetten weg. Ja. Maar dit is toch dan een uitgelezen kans voor, voor, voor u om van dit verwerpelijke uh, bezuinigingsbeleid af te komen. Ja, maar wij kunnen ook heel goed van dat verwerpelijke bezuinigingsbeleid af, uh, afkomen... door het maatregel voor maatregel tegen te houden. En um, nou, we, met welke dat... ja. over welke onderwerpen is er, is er een deal te maken met u? Waar, waar zou u wel? Want dat, dat, is uiteindelijk, <laughs> dat is uiteindelijk natuurlijk wat er gaat gebeuren straks... kan ik me zo voorstellen, ja. dat, er, dat, u, dat er gepraat kan worden met u over, over zaken. Er kan met, van ons, met ons over van alles gesproken worden. Hè? De Eerste Kamer is de Kamer van Reflectie, dus wij zullen ook zorgvuldig bestuderen en heel goed reflecteren. En op welke onderwerpen gaat u dealen? Een aantal uh, maatregelen die wij echt niet sociaal vinden... daarvan staat nu al vast uh, dat die niet langs ons zullen komen. En wat staat Eerste daar tegenover, mevrouw Bart? Ja, kijk, ik zou natuurlijk als politica geen knip voor mijn neus waard zijn... als ik dat nu hier aan u ging vertellen. Nee? Dat zien we oh. straks wel. Okay. Nou. U gaat helemaal niet... Ik kom graag een keer bij u in de uitzending terug als het zover is. Goed. Dat, dat staat, mevrouw Bart, maar u gaat helemaal niet dealen. U wilt er gewoon vanaf. Um, ik is de indruk juist? Ik wil heel graag af van de maatregelen uh, in het regeerakkoord... die de rekening van deze crisis presenteren... aan verstandelijk gehandicapten of kinderen met een uh, leerachterstand. Want verkiezingen zouden nu misschien voor de PvdA nog niet echt handig zijn. Hè? De PvdA is er nog niet helemaal bovenop. Dus het zou misschien beter zijn om nog even te wachten. Nou, Maar we hebben over anderhalve week verkiezingen. Ja. En wij zijn er helemaal klaar <laughs> voor. Maar ook door die andere, die grote... Dit zijn ook hele grote verkiezingen, ja, daar ja, moeten we ja, zich ja, ja. niet in vergissen. Nee, maar goed, ik doe zou, zou niks het, anders dan campagne voeren. dus voor wij PvdA. zijn er helemaal klaar voor. Zou het voor de PvdA een slechte zaak zijn als er nu grote landelijke verkiezingen zouden zijn? Dat zou misschien beter zijn als dat nog heel, even, heel ja, even op zich laat wachten. Nou ja, u vindt mij misschien wat erg vasthoudend, maar dit zijn grote landelijke verkiezingen. Maar geeft u nou eens antwoord op mijn vraag? Ze maar. gaan over de Eerste Kamer en die verkiezingen van over anderhalve week kunnen heel belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland. En, en? verder dan dat kijk ik niet vooruit. Grote verkiezingen nog liever niet? Dit zijn grote verkiezingen. Ja, nou, dan houden we ermee op, mevrouw Bart. Dank u wel. Marleen Bart van de PvdA, lijsttrekker voor die partij... voor de Provinciale Statenverkiezingen... en in de Eerste Kamer lijsttrekker. Zo dadelijk hoort u onze correspondent in Amerika vanuit Daytona. Daar zijn ze begonnen, de NASCAR races. Hier staat het af en toe stil bij de ANWB... voor de verkeersinformatie Erwin De Hart. Af en toe, ja. In de spits staan wel minder files. Het is goed te merken dat veel mensen vrij zijn. Wat opvalt is de A9 bijvoorbeeld op de, de weg tussen Diemen en Amstelveen. Tussen Knopend Diemen en Knopend staat 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Zoetermeer Centrum 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Heerle richting Geleen tussen Voerendaal en Nut... staat 2 kilometer na een ongeluk... En de week daar is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Marcel zei het al, in Amerika is gisteravond het nieuwe seizoen van start gegaan. van de nascar races Autoraces in een stadion. Rondjes rijden met z'n allen. Enorm populair bij de Amerikanen. Nou ja, een deel daarvan dan. Correspondent Ol Linker was bij de openingsrace. de Daytona 500. en bestudeerde het aanwezige publiek. Als een wilde mustang briest de bolide van de jonge Trevor Bayne...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 Dan gaan we naar TNT. Het postbedrijf presenteert vandaag voor het eerst twee verschillende cijfers. Het bedrijf split zich namelijk op in een expresbedrijf, de pakjes. En een postbedrijf aan de telefoon, de topman van TNT, Peter Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de cijfers? Ging het goed? Ja, over het hele jaar 2010 zijn we zeker niet uh, ontevreden. Uh, bij uh, express 32% meer winst dan vorig jaar bij post zien we een winstdaling. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de volumedalingen ja, daar. De brieven en de kaarten. Valt daar nog geld mee te verdienen? Ja, we verdienen daar nog steeds geld mee. Maar we moeten nu toch wel echt die reorganisatie fors gaan aanzetten... om te zorgen dat dat zo kan blijven. Ja, eh, maar die volumedaling zal waarschijnlijk alleen maar doorzetten. Er zullen steeds minder brieven en kaarten verstuurd worden. Is, is dat überhaupt nog ja, een tak van sport waar geld mee te verdienen, valt meneer Bakker? Nou, wat ik al zei... De, de,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 Ja, u heeft het over volgend jaar, maar het jaar daarop zal ook al weer een maar... volumedaling zijn. Dat zal zich doorzetten. De vraag is dan wanneer een soort punt komt waarop het niet langer ja, lucratief is om, om u in deze sector bezig, ja, bezig, dat, post dat bezig punt, te houden. Dat punt zal nog wel een, een hele tijd weg liggen. Kijk, het doel van die reorganisatie bij post is om in een moeilijk woord de posten te flexibiliseren. Dus om ervoor te zorgen dat als er minder volume in die kaarten zit... Dat je kosten ook mee naar beneden kunt doen. Dat betekent dus dat we veel met parttime medewerkers zullen gaan werken. Mm -hmm. Waar we dat nu nog met fulltimers doen. En dat is dus ook de aanleiding voor die hele grote reorganisatie geweest. Nou dan, als je dat goed doet, dan uh, kun je daar nog steeds wel winst mee maken. En dan verder moet je gaan proberen bij Post om met uh, de pakjes in Nederland. Want er wordt natuurlijk steeds meer via het internet gekocht om daar groei te gaan realiseren. Ja, zo zijn er nog wel een paar ideeën om nieuwe dingen op te zetten. Goed, meneer Bakker, dat was even de toekomst. Even dan terug naar het vorig jaar, want er uh, ontstaat hier wat onduidelijkheid. In het persbericht staan zoveel cijfers dat ja. niemand er meer iets van kan maken. Ja. Chocola, dus kunt u ons in twee zinnen uh, even vertellen of u winst heeft gemaakt in totaal? Ja, nee, dat, dat kan ik u zeker vertellen. We hebben een hele goede winst gemaakt. Uh, om precies te zijn uh, 317 miljoen euro operationele winst uh, bij Express... 580 miljoen euro winst bij De Post. En hoe verhoudt zich dat tot 2009? Uh, dat in totaal is 27 miljoen euro meer dan in uh, heel 2009. En ik zei al, dat is zo'n uh, 70, 80 miljoen meer bij Express... en uh. zo'n 50 miljoen minder bij De Post. En valt het dan mee of tegen? Nee, dat, dat is zo'n beetje op de verwachtingen die analisten daarover hadden. En uh, ja, of het ons mee of tegenvalt is nooit zo heel interessant. Dit is wat het is. Ja, dus ja, precies. Of het mee of tegenvalt, dat is aan de aandeelhouders inderdaad. Ja. Uh, dan toch maar weer naar 2011, want wat verwacht u dan? Ja, ik denk dat, uh, dat we bij Post zullen we zien... die reorganisatie waar we het net over hebben, die gaat dus nu beginnen. Dat ja. betekent dat we aan de ene kant de volumedalingen door zullen zien gaan... maar wel veel moeten investeren in nieuwe infrastructuur in reorganisatiekosten. Dus daar zal de kerst wel wat onder druk komen. Ja. Bij Express denken we dat de groei doorzet dat we weer zo tegen de 30% winstgroei zouden moeten kunnen realiseren. En u blijft aan het kosten besparen? Absoluut. Ja, ja. Dat moet dan, hè? Ja, dat moet. En voor u was het de laatste keer? Absoluut, ja. Dus ja. Uh, in uh, eind mei splitsen we dit bedrijf, dan leggen we dat voor aan de aanladers. En als dat wordt aangenomen, dan uh, houdt het voor mij eind mei op. Nou, meneer Bakker, het uh, werd ons duidelijk. Nu okay, nog uh, betere persberichten schrijven. Oké. Okay. <laughs> dan komen we eruit. Hartelijk dank Goed. voor uw toelichting. Bedankt. Goedemorgen, ja. Peter Bakker. Ja, dat was even pluizen. Zes minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan weer naar Joris van de Kerkhof. Joris, waar ben jij nu? Uh, in de barak. Uh, de barak die misschien wel stond uh, in het Konrad -kamp, kamp Konrad uh, Rauwveen. Uh, bij de kachel. Uh, meneer Maniputi... Uh, ik kom eens bij de kachel staan, zoals je er net stond met uw handen ervoor. Ja, ja, ja. ja uh, uh, hij kan niet aan, nee, nee. maar het voelt al. Uh, alleen erbij staan voelt al warm. Ja, dat voelt al heel warmte. Ik zei zo net: van, ik heb een kippenvel van, uh, dat ik hier binnen sta. Ja, het ontroert me. En wat ontroert u dan? De herinnering. U, uh, uh, uh, het kamp waar we net geweest zijn, Kamp Conrad, uh, is een kamp uh, geweest, een doorvoerkamp in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er NSB'ers uh, zitten. En daarna uh, kwam u met uh, uw familie daar. Uh, hoe lang hebt u daar gewoond? Wij zijn komen wonen vanaf 1954 uh, tot 1965. Uh, en wat is dan het beeld wat u nu zo ontroert, wat, u, wat er bij u opkomt? Uh, dat uh, de herinneringen, dat u weer hier in. in... In het gebouw, of in jij ja, in het gebouw mag, mag staan. Dat uh, ontroert me nog de herinneringen weer en, uh, en vooral de kachelokken. Uh, heel bekend. Want jullie heel, zaten, heel, heel veel, op, de, ja. zaten om de kachel. Wij zaten ook rond op de kachel. Dat was de, de eenheid van de kamer. Verhalen vertellen. Verhalen vertellen. Ja, kamer ja. van vier bij vier. Hiernaast kamer is nog een vier ander vier. kamertje van vier bij vier. Ja, ja. Met hoeveel woonden jullie daar? Uh, bij ons thuis is uh, vier, zes personen. In zo'n kamer. In zo'n kamer. En dan heb je de slaapkamer, nou, de, als je in een slaapkamer een bed van 2 van meter lang, en, en van 2 van bij 70. Als je dat in lengte neerzet, dan is de, nou, past het precies, de slaapkamer. En dan dus heb je dan een scheiding achterin, in, van de slaapkamer, dus een, een schot. En dan staat weer een stapel van nou, mensen die met, met twaalf gezinnen uh, personen inwonen. 10 tot 12 personen in. Nou dan is het gigantisch, dan is uh, is niet te doen, in feite. En bij u was het vader, moeder? Vader, moeder en vier kinderen. Ja. Heerlijk, heerlijk om dit even te, te mogen beleven in, in de kamer hier. Ja, ja. ja u, u, u, u zegt heerlijk. U, u vindt het toch prettig om in die herinneringen van vroeger te ja, zitten? Jazeker, ja, zeker. Je, je, je leeft daar heel vrij in de in, in herinnering, herinnering ook. Je kan veel doen. En vooral daar bij de buskamp Koenrad. Aan, aan het water kun je lekker vissen als het mooi weer is. En als uh, in de wintertijden ga je schaatsen. En de tijden van de turfschepen, die, die kwamen daar dan. Ja, nou dat schaatsen, dat kan misschien in een van de komende dagen wat weer gebeuren. Er is ook iemand van Kamp Westerbork gekomen. Gaan we straks doorpraten over deze uh, barak. En uh, wat je er allemaal nog, uh, nog mee kunt doen? Een herinnering van maken. In ieder geval, nou die herinneringen bij u zijn naar boven gekomen. Dank u wel voor uw verhaal. Prima, dank u. Joris van der Kerkhof bij die barak die is gevonden. Barak uit het oude kamp Conraad. Het zou mooi zijn als die barak naar de oorspronkelijke plek... dan weer terug zou kunnen als monument. Joris van der Kerkhof hoort u later nog. Vanavond, 7 uur. De regen. De regen raakt tot het begin.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 Stem 2 maart voor Dieren in de Wij. Stemadvies Milieudefensie.nl. tropez of Zuiderzee. Waar je ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Boot 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Rai. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.